Drie uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Tienduizenden mensen hebben in Mexico in een protestmars geëist... dat de regering zijn aanpak van drugsbendes verandert. Ook willen ze dat de corruptie bij de Mexicaanse overheid wordt aangepakt... en dat een groot aantal misdaden van een snel voor de rechter komt. De mars begon donderdag op 80 kilometer van mexico stad. Het initiatief kwam van een bekende Mexicaanse dichter... die in maart een zoon verloor door geweld van drugsbendes...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 Dan nog het weer. Eerst nog een paar buien die naar het noorden wegtrekken. Vannacht is het 10 graden. Overdag afwisselend zon en wolken... en smiddagskans middags kans op een bui. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Zal nog maar niet snel gaan. Het is de nacht van goede leven Ja, uh, Lea zit al er een um, pi pianotje, <lacht> een gitaartje ja, het in te pakken uh, Want ze moet uh, nog helemaal naar Nijmegen afreizen, Dat is helemaal is, niet he? zo heel erg ver is Huh? Zeker en, niet op die 160 uh, oh, kilometer uur. die ze altijd uh, hard rijdt. Uh, uh, die moet gewoon naar om terug. Naar Steintje en uh, moeder de vrouw. Uh, ik wil jullie hartstikke bedanken. En uh, een mooi, het laatste nummer van Kel King. Het laatste nummer van uh, Tapestry is... You Make Me Feel Like a Natural Woman. Dat kent natuurlijk iedereen van Reza Franklin. Uh, wat echt haar uh, signature song zo'n beetje is geworden. Hoewel ik vind dat het ook weer een nummer is... Wat van ons allemaal is geworden. Omdat iedereen zingt dat zo mee. En dat geldt voor heel veel liedjes die uh, Carol King uh, geschreven heeft. Die zijn soort algemeen uh, cultuurgoed geworden. Die van ons allemaal geworden zijn. die we allemaal ook nog zingen. Ja. Dus. En dus welke versie gaan we nu laten horen? Van uh, Arita. Toch Arita. Toch okay. even laten horen. Hey, hartstikke bedankt en wel thuis. Ja, jij bedankt. To feel so uninspired Laatst uitnodiging voor de feestelijke presentatie van een nieuwe dvd in de serie Holland Heritage. Ja, thema, oude vissersplaatsen, marken. Nou, het lijkt wel kortetten. Ik was er graag heen gegaan, want het leek me leuk om daar wat mensen te interviewen. Maar ik, ik kon niet die ochtend, is niet erg, want die interviewjes staan gewoon ook op die dvd. En de ondertitel is Hollands. Op zijn allermooist. En daar valt het natuurlijk over te twisten. Maar Hollands op zijn Hollands is het zeker. Een uh, Menno Mennis die heeft uh, Marken en haar omgeving gefilmd. En u begrijpt, met een beetje mooie ruisdaal, wolkenlucht en een zonnetje. kan je het haast niet verpesten. Hè, die, die, ja, dat oude eiland in de Zuiderzee. dat regelmatig grotendeels onder water kwam te staan. wist ik niet. Vandaar dat de mensen hun huizen op terpen bouwden. Uh, werven noemden ze dat. En later bouwden ze ook op palen. Nou, de laatste grote overstroming was in 1916. Er zijn er 16 mensen verdronken? Nou, totdat in 1932 uh, natuurlijk die afsluitdijk klaar was. Nou, toen hielden ze het wel droog. Maar ja, visserij was natuurlijk. Uh, werd toen, uh, ja, was gedaan met de visserij. In 1957 werd Marken dan eindelijk een schiereiland. Hè? Uh, want toen was die dijk naar het vasteland klaar. Nou, en los van al die mooie plaatjes van de huizen en de natuur... is het ja, is vooral leuk om die verhalen van die oudjes te horen. Bij nou, Luutje, bijvoorbeeld de dochter van de bakker, geboren in 1920... en nog steeds een klederdracht en één keer per week te vinden in het Markenmuseum. Of Eefje, Eefje Visser, niet te verwarren met Eefje de Visser... Eefje Visser, die met haar zusje en haar ouders op de beroemde vuurtoren... het paard van Marken woonde. Maar de leukste is Pietertje... Ook bijna negentig lentes en in Klederdracht. Wel eens een dagje van het eiland geweest, maar nog haar hele leven lang niet een nachtje. En altijd s'avonds weer lekker thuis. Een vrolijke dame zonder gebit. Nou, ik pakte een paar fragmentjes van deze drie vrouwen van die DVD... en ik heb ze achter elkaar gebreien. Dat wij kinderen waren, toen was er nog geen licht en geen water... Geen wc, geen douche. Want dan kan je tegen jongeren bijna niet meer vertellen. die kunnen dat niet geloven. Dat we geen douche en geen wc hadden. Maar het was zo. Nou, het was allemaal zo verschrikkelijk primitief. Want uh, ja, stofzuigen kon je niet. Dus je moest kruipen over de vloer met stoffen en blik. En uh, de wc, die moest natuurlijk doorgespoeld worden. We hadden gelukkig wel een wc. Maar... Dan gingen we buiten gingen we met een emmer gingen we naar de stijger. En daar schepten we het water uit zee. En dan hadden we een paar emmers hadden we in de keuken staan om uit te lekken. En dat gebruikten we dan om de wc door te spoelen. En de was, nou dat was een enorm probleem. Want dat water hadden we ook uit het IJsselmeer. Als het schoon was... Maar als het smerig was, dan moest mijn vader met de brommer naar het dorp. En dan moest hij met sherrykens. moest hij op de brommer dat allemaal naar de vuurtoren brengen. En anders deden we het zo. Dan gingen mijn zus en ik, dan hadden we een schelpstrandje was er, En als daar dan plassen lagen, dan gingen we met een grote tijl. En emmers gingen we mee. En een steelpannetje met een theedoek. Nou, theedoek over de emmer heen. En dan schepten we met het steelpannetje het water uit de plas vandaan. Dan zeefden we dat. Nou, dat duurde een hele tijd voordat je dan een tuil vol had. En twee emmers. En dan liepen we over dat smalle dijkje weer terug naar de vuurtoren. Het koken deden we eerst op een uh, petroleumstel. Een paar petroleumstel hadden we. En uh, toen gingen we dus over op uh, buttegas. En het water, wat, uh, wat, wat een, het regenwater, dat vingen we dan op... in uh, grote bakken die in de, onder de vloer in de gang zaten. En dan hadden we zo'n mooie koperen pomp in de keuken. En dat pompten we, het water pompten we op. Maar dat mochten we niet te veel gebruiken van mijn vader. Want uh, ja... Uh, dan dan was het, ging het te snel. En dan moesten we ook moesten we, ja, uh, thee zetten en koffie zetten van regenwater. Maar mijn vader was dat gewend natuurlijk. Die vond dat lekker. Maar wij vonden daar helemaal niks aan. Wij vonden dat helemaal niet lekker. Maar we uh, leefden sober. Eerst had je toch geen vastrecht ook. Om te koken en een oliecelletje voor de belichting. Olie in je lamp? Want, uh, we hadden wel een voortvarende burgemeester. Want in 1932 kwam het afsluitij klaar. En toen kregen we direct water in licht. Want in 1934 hadden we al water in licht. Ja, en het moest toch allemaal door zee gemaakt worden langs de zee. Maar het is toch uh, gebeurd. Dus toen was het toch helemaal een pracht. Dat je zomaar een knopje kon omdraaien in dat je licht had en dan zou de kraan opendraaien. Maar vroeger was dat toch moeilijk. Want met wassen, ja, niet veel water. Want het drinkwater van, kwam van het dak af. En dat ging je voor thee en koffie en drinkwater. En dan met, in de winter met ijs. Dan hadden de mensen klosje ijs uit zeven dan in die worden achter de kachel gezet. En dan werd zo dat water moest je mee wassen. Want er was geen water dan, want dan regende het natuurlijk niet. Als het vorst was. De aanleg van de afsluiting. Maar u woont nog steeds zelfstandig. Ja. Hoe doet u dat? Nou, ik, ik, ik ga niet avond om tien uur te bed. En alle morgen om zeven uur, alle wacht, kom ik rustig op. En dan kan ik kalmpjes Want ik zit al een beetje met mijn arm. En dan ik de dracht aantrekken. Dat gaat het allemaal moeilijk. Oh ja, dat doe ik toch allemaal zelf. En ik was ook zelf nog. was misschien, ik heb pas nog met een nieuwe wasmastie gehad. En lees door de droger als het uh, geen mooi weer is. Eten koken doe ik ook zelf. Ik kook alles nog zelf hoor. Ja, ik regel alles nog zelf. Maar de mensen die dus nu op een bepaalde leeftijd zijn en niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, die kunnen hier dus niet meer terecht? Nee, die gaan dan monniken Gaan, dat is zielig hoor. Als er zijn nog mensen de gelijkdracht en je moet dat dan helemaal niet gedaan, dat valt niet. mee. Nee. Oh ja, het is niet anders. Het moet. Dat heet wegstoppen. Ja, ja ik noem het wegstoppen. Daarom zeg ik zo, dat proberen zo lang vol te houden. Nou ja, ik krijg misschien geen ziekbed. Want uh, mijn hart is niet meer in orde. Mijn ik zijn versleten. Dus misschien zit ik wel op een, op een morgen zo dood op de stoel. bijvoorbeeld ziek werd in nou, het ziekenhuis? Hoe ging dat? Nou, dat was in een toestand. <laughs> Want toen die dijker nog niet lag, en die is er pas gekomen in 1957, dan was hier een, een, een, een man die, die, die regelde zogezegd het ziekenvervoer. Daar hadden we een burrie. En dan, de, dan moest de dokter komen en die wasgeven, die man... En dan gingen we met de burrie naar de haven. En, de, en dat jonge Jacob, dat was een speciale... die, die voer wel met, met, met de toeristen, maar die had ook een ziekenvervoer. En dan bracht hij zo'n aan En dan was ik aan Monnikendam in ambulance. Eerst in een auto en later in dat de ambulance kwam. in ambulance geladen. En zo ging je, je was wel eens dus twee uur onderweg. En de brengde daar een ziekenhuis aan. Ze wilde verkeerd gegaan wezen. Dat <laughs> enfin, Parce... is Ze bevroren was, was een verschrikking. Dan ging mijn broer al morgens nog vijf uur op school naar Molkendam... en uit de wind tegen Anderen was er niet op tijd op school. Nou ja, en, en jongens van 14, 15 jaar oud, hoor, valt niet mee. Deed, hoe lang deden ze daar over als ze met de schaatsen gingen? Nou, misschien drie kwartier of een uur. Net hoe, hoe de wind was. En terug in de morgen werd je meestal de Noordoos de wind in je uh, vroeger was het zo met de wedervrouwen. Die moesten altijd uh, geld van de familie lenen. Want ze, want ze hadden natuurlijk geen voorraad. Want in de winter dan kon je de, de volte... Uh. Nou, lieve mensen, dit is echt heel schandalig. Ik heb de verkeerde montage uh, uitgezonden. Maar die andere die zit dus thuis nog op mijn computer. Want ik had het echt minder lelijk gedaan als dit hoor. Maar goed, ik heb toch een beetje een indruk. Vooral deze, deze uh, Pietertje zonder tanden. Die zo lekker aan het kletsen is. En uh, zo. Lekker nuchter is over leven en doodgaan. Uh, de, de, de, de DVD. Uh, ja, het is. Uh, schiet uh, geen grote, gedegen. geschiedkundig uh, onderlegd verhaal. Uh, het is geen National Geographic-achtig beeldniveau. Het is geen interview die u aan het werk hoort. Maar er zijn wel een aantal uh, markante vrouwen gevonden. die heel oprecht vertellen over hun leven. op dat uh, lange tijd zo geïsoleerde eilandje. He, dat zo lang zijn eigen cultuur heeft weten te bewaren. Vond ik toch erg leuk om te zien. Ik zag nog een DVD. Ja, ja, jij bent de beste. Ik weet aan wie je nu denkt. Ik ken niks dat zo triestig is als het verlies van je papa. We moeten verder met ons leven zonder hem. Goedemorgen, commissaris. Mag ik even uw aandacht, alsjeblieft? Victor Costa. Dat is de vent die jouw vader vermoord heeft. Het zal niet lang meer duren voor ik hem te bakken heb. Dat beloof ik je. Kom, Dick! Je bent laat vanavond. Ik was bijna weg zonder jou. Kom, bon. heb je nog niets voor mij, skoonek? Hey. Wat is met dat allemaal? Laat daar niet snappen! Niet treuzelen, maar naar achteraan! Auw! Vertrouw je me? klim dan op mijn rug en hou je stevig vast. Ze hebben haar gekidnapt. Kom mis, Laat me los! les! oh, -oh. Ah, daar ben je. Met dat alles hebben we niet eens tijd gehad om te praten. Ik heet Nico. Wil je niet met me praten? Heb je je tong aan de kat gegeven? Ja, nou, dat is een hele aardige animatiefilm van De Kat Geen Kwaad. Komt uit Frankrijk en uh, ja, ik had hem gemist uh, deze winter in de bios. En uh, nu met die DVD heb ik dat goed kunnen maken. Het is dus een echt misdaadverhaal voor kids. Het is wel bijzonder. He, de kat heeft de titel, dat is ene Dino. En die verdeelt zijn dagen tussen twee huizen. Overdag woont hij bij Zoe, de enige dochter van Zane. En die is dan weer commissaris bij de politie. En s'nachts zwerft Dino over de daken van Parijs. Samen met ene Nico, en dat is een hele lege en slimme inbreker. Nou, en Die Jane is heel erg moe, want uh, ja, ze moet niet alleen die inbreker die verantwoordelijk is voor heel veel juwelendiefstallen proberen te vangen, maar ze moet tegelijkertijd ook een kunstwerk bewaken en beveiligen. En door de stad vervoeren. De kolos van Nairobi. Een enorm standbeeld. Waar dan publieksvijand nummer 1, Victoire Costa, zijn zinnen opgezet heeft. En die gangster is ook verantwoordelijk voor de dood van een politieagent. En dat is dan weer Janas echtgenoot en de vader van Zoe, die zich sinds de dood van haar vader ...in diep stilzwijgen hult en geen woord meer spreekt. En op een avond volgt Zoé Dino en dan betrapt ze per ongeluk die Costa en zijn bende helemaal op heterdaad. Nou, dan komt alles in een stroomversnelling en er wordt wat achter elkaar aangerend... ...en gevochten op die daken van de nachtelijke Parijs. tot aan de, op de Notre-Dame aan toe... Nou, het leuke is, is dat de, de Franse filmmakers Alain Gagnol en jean luc Felicioli... Uh, een, een, een geheel eigen tekenstijl hebben. Hè? Heel ver van dat gladde Amerikaanse. Hè, die uit zijn op uh, zoveel mogelijk realisme of schattigheid. Dat zie je helemaal niet het geval. Nou, en bij de extra's op die dvd zit een hele mooie making-of. Er zitten prachtige plaatjes bij. Die je best wel nou, aan de muur zou willen. Dat is weer een beetje too much. Maar gewoon smaakvol. Nou, en ook de muziek eronder is lekker. Uh, de soundtrack is van Serge Besset. En ook uh, Billy Holiday komt langs. Heerlijk. En al met al is het eigenlijk een, uh, ja, een behoorlijke crossover-film, kan ik wel zeggen. Ook leuk voor ouderen. Misschien zelfs wel meer dan voor uh, de allerjongsten. Want het is toch allemaal best wel heftig. He, pa doodgeschoten door een boef. Kind posttraumatisch getroffen. Ma overspannen. Een oppas die twee gezichten heeft. En een echt enge, rukzichtloze boef. Gevaarlijke gevechten. Nou, Het is ook een gecompliceerd verhaal. Nou ja, daar worden die kids lekker flink van, toch? Hè? I wished on the moon For something I never knew I wished on the moon For more than I had. A sweeter rose A softer sky a April day That would not Dance away I wished on a star To throw me a beam or two I begged of a star And asked for a dream or two Oh, of a star and asked for a dream or two. I looked for every loveliness, it all came true. I wished on the moon, wished on the moon, wished on Heerlijk is dat toch? Dat is nou ook een klassieker. Uh, Jamie Woon, hè, dat, is, uh, dat is nieuw. En dat heb ik nog, uh, is nog een tip, oude tip van uh, Laurens Vreekamp. Uh, niet van Joensen, als vorige regisseur. Maar uh, ik, ik had dat plaatje. Ik zet het thuis op en uh, niemand vindt het leuk. Nou, raar. Luister nou eens: dit vind ik wel een leuk nummer. Gone. You might have thought you'd done something wrong. Well, I can tell you, why. I've been setting fire to the wires that tangled up. Sorry that I missed your calls, but all I wanna do is throw the phone at the wall. How many times can you hear that sound? Don't leave a message, I'm not around. You know me, I'm with you. until my head stops hurting Jamie Woon. Ja, ik vind het intrigerende muziek. Het ja, is wel wat voor mij. Uh, vorige week nodig gemist. Aandacht nu voor Rex van Beuningen. De man die ervoor zorgt dat de geschiedenis van de popmuziek... gewoon ja, herschreven moet worden. Het zal zo vaak gebleken dat popidolen hun successen... helemaal niet alleen aan zichzelf te danken hebben. Nee, die tijd is voorbij, hoor. Is gewoon voorbij. Want hier is Rex van Beuningen. En Jan Emhousen praat met hem. Goedemorgen, Rex van Beuningen. Goedemorgen, Jan Eemans. Rex, klopt het gerucht dat jij de nacht hebt doorgebracht met Mary and Faithful? Nou, uh, da, da, daar is wel, uh, ja, wat zal ik zeggen? Nou, uh, ja, ik heb uh, wel, uh, ja, dat is heel interessant dat je dat vraagt eigenlijk. Want uh, dat is een hele boeiende relatie geweest. Uh, we hebben, ja, ik heb er eigenlijk, het was een hele, hele warme, ja, zeg maar een hete zomer was dat. Wanneer? De, we spreken over 64, 65, moet er geweest zijn, denk ik. Was het niet 68, Rex? Nou, kan ook 68 geweest zijn. Dat is allemaal een beetje bleur. Het is allemaal een beetje bleur. Dat uh, neem me niet kwalijk. Maar het was, het was warm, dat weet ik wel. Het was stikheet, het was snikheet. Het was, het, was het, het zweetgutste van je lijf. Um, het uh, was een mooie meid, hè, Marianne Faithful. Marianne Faithful, man, man, man, wat een mooie meid. Iedereen wilde met Marianne. <laughs> Jij toch ook? En, uh, no, en uh, eigenlijk, zij trad op op een festival. En, uh, en, uh, dus, uh, en ze trad s'nachts op, vrij laat eigenlijk. Uh, dus een uur of drie of zo, trad ze pas uh, op het podium. En we wachten, wachten, wachten. En uh, ja, dat was het dan. Ja, het was een beauty, ja. Het was gewoon een beauty. Dus, uh, en uiteindelijk ben ik dus wel in slaap gevallen op een goed moment. Want uh, ja, ja, je wordt moe, hè. Dus de hele dag al bands en heel veel toestanden en blubberen. En, oh, oh, en het was warm. En uh, dus, ja, we hebben daar uh, met z'n allen de nacht doorgebracht. Eigenlijk, dus... Met Marianne? Ja, die trad op. Met z'n hoeveel waren jullie? 20.000. Because almost I know how I've waited so long for some night Leuk excuus om uh, Marian Faithful weer eens even te horen. We gaan het mysterie van Emily spelen. Jan Emmo's heeft uh, weer een mooie tekst geschreven over iets of iemand. En u moet raden wie of wat dat is. En dan kunt u knijpkatten winnen. Hè? Het is opgedeeld in drie fragmenten. Uh, ik lees eerst het eerste fragment. En dan uh, als u daarna al weet wat heel knap zou zijn, dan kunt u maar liefst drie knijpkatten winnen. En dan na het tweede nog twee. En na het derde fragment uh, nog maar eentje. En uh, ik zou zeggen, uh, roll the tape. vaak kan je iets herhalen? Hoe lang duurt het voordat iemand zegt: Hou er nou maar mee op? Moeten mensen zich eigenlijk voortdurend vernieuwen? Is het zinvol om een jaar of veertig hetzelfde te beweren? Hangt je werklust af van je succes? Nou ja, het zijn zomaar wat vragen die we hier opwerpen. Je zou kunnen zeggen, nee, je moet vooruit, herhaling is dodelijk. Je moet voortdurend vernieuwen. Je moet niet steeds hetzelfde zeggen, maar met je tijd meegaan. En als je geen succes meer hebt, nou, dan moet je maar eens wat minderen met al dat werk. Dat zou je kunnen zeggen. Je kan ook lak hebben aan al die wetten. Als u het denkt te weten, 0800 1121, Ook als u het niet denkt te weten, bel gewoon even gezellig. Uh, wij gaan uh, luisteren, ja, uh, Ma Rain, hè? binnenkort hier te gast. Uh, haar nieuwe album, Glory Runner, is uh, twee weken geleden gepresenteerd. En het eerste nummer mag van mij gelijk een hitje worden. Wrecking Yard. Uh. RAIN. 30 mei, hier te gast in het programma. Uh, aan de telefoon. Ik zit een. Wacht even, ik zit een. Ja, ik zie het wel. Ik heb hier een beeldscherm voor me en er staat de naam van André Bosman. Hi, André. Goedemorgen. Goedemorgen, ben je aan het beveiligen? Sorry. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het rijden, ik ben onderweg naar Zwitserland toe. Oh, en wat heb je in de wagen? Uh, van alles. Het is groepage, er zit van alles bij van plastic, papier. Er zit van alles bij. Oké. Okay. En waar zit je nu dan ongeveer? Waar rij je nu? Ik rij in de buurt bij Venlo. Oh. Ik ga zo dadelijk de grens over. Oh, en, dat, en, dat en dan is... uh, hoop ik vanmiddag in Zwitserland te zijn. Ja, en dan kan je mij niet meer horen, hè? Dat lukt dan nee. niet? Of... Nee. Oh. Nou, zeg maar gauw wie jij denkt dat het is, André. Ik denk dat het Martin Gauss is. En hoe kom je daar zo bij? Ik heb vorige week iets uh, gehoord over honden opvoeden over de César Milan. En Martin Gaus hield er ook een bepaalde theorie op na. Ja. En daar is hij op teruggekomen. Daar oh. is hij uh, van veranderd. Dus ik denk dat er daar iets uh, de link mee te leggen is. Oh, Cesar Milan. Dat is die uh, uh, the Dog Whisper. Ja. Oh. Dat ja, zie ik wel eens als ik op de sportschool op de fiets zit. En dan hangt er zo'n tv boven en dan kijk ik er wel eens naar, ja. Oh, oké. Okay. Nee, nee, nee, ja. Nou, het is helemaal fout, André. Ik vind het ook wel heel grappig hoe je daar dan uh, zo op gekomen bent. Ja. Zeker als je straks weet, uh, hoort wie het wel is. Dus, okay. uh, nou, als je nou langzamer rijdt, dan, uh, dan kan je nog horen de volgende misschien. En dan uh, bel rustig nog een keer, oké? Okay? Oké, okay, succes de volgende. Ja, en jij vast uh, goede reis, hè? Dankjewel. Dag. Dag. Eh, uh, Jelle. Hoi. Hi, ah, Jelle. Alles goed? Ja, prima. Ja? Ja. Ik waarom, lig vandaag, je niet, waar, waarom lig je niet te slapen, Jelle? Nou, ik lig nu op een parkeerplaats. Je... Want ik moest door Duitsland zien te komen zondag. Ja? En dat kon niet. Oh? Dus ik ben nu net gaan rijden vanaf 12 uur. En dan uh, kom ik straks wel thuis. Maar waarom kon je niet door Duitsland? Dan mag je niet op zondag rijden. Met een vrachtwagen niet? Nee, nee. Met de meeste vrachtwagens niet, hoor. Oh! En in, uh, is voor toerisme te sparen. Ach! En in uh, juni en juli mag je ook niet op zaterdag. Nou ja, zeg. Dat wist ik helemaal niet. Nou ja. Hey, nu, en wat zit er in jouw wagen? Door. En jij hebt dus een vrachtwagen. En wat zit erin dan? Ja. Wat oh, zit... van alles. Van alles. Oké. Okay. Ik, uh, ik, ik, ik ga met een wagen naar parkeerplaats Guiselwind... Vlak bij uh, Nuremberg, ja. en dan koppel ik de boel om... Uh -huh. en dan krijgt degene die vanuit oost landen. daar komt iets van mij overnemen... Ja. en ik neem zijn lading over terug ja. naar Nederland. Maar... Aan aanhangwagens worden gewisseld ja, ja. en de bak van de motorwagen wordt gewisseld. Oh, hey, en Jelle, waar sta je dan nu? Waar ben je nu? Ik sta nu uh, een stuk bij de Nederlandse grens in de buurt... Maar nog wel in Duitsland? Maar ik heb een paar uur gemaakt, 4,5 uur gemaakt. Ja. En dan moet je dus. Uh, even stoppen. Rusten, drie kwartier rust. Ga je even rusten en dan zit je hier naar te luisteren. En, en dan zeg dan morgenochtend nou maar... kom ik thuis. Oh, Oké. Okay. En waar ligt dat huis van jou? In Amersfoort. Oh, Oké. Okay, ja, dan. ik moet de wagen brengen in Serenlo. Seeren, Seeren, uh, Serenberg bedoel ik. En doe je dit, doe je dit, doe je dit ja, vaak? Bij de grens. He? Doe je dit vaak? Dit, dit, deze ritjes? Wel nou, één rit per, per week. Een beetje, ik draai een beetje halve tijden, want ik zit al in de fut. Ja. Dus kan ik op het gewoon. Maar je, dag... je kan er niet genoeg van krijgen? Vind je het zo leuk, lekker ja, om te vind, doen? Ik vind het hartstikke leuk. Ja, oké. Okay, nou, gewoon leuk. Nou, heel goed. Het gaat niet eens zo, zo om het geld, maar... Maar Gewoon heerlijk, om even in die, die wagen te doen. Ja, ja, lekker nou, vrij. Nou, hartstikke goed. Ben je heel je leven vrachtwagenchauffeur geweest, nee, of niet? Nee, nee. Nou, de tweede helft van mijn leven. De eerste helft werkte ik bij televisie. Toen kregen ze daar melkbanen. En, ja? en toen was ik een van de 800 die uh, in 1993 moest wisselen. Ach. En ben ik vrachtwagenchauffeur geworden. Want ik had dat militaire dienst, mijn vrachtwagendiploma. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. En buschauffeur geweest. Oh, okay. Een paar jaar. Maar je krijgt geen vaste banen meer. En ik zit nu in de fut van de. Van de Omroep pno Media. Ja. Oké, okay, wat heb je gedaan bij de tv? Als geluidstechnicus. Oh, wat grappig. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. De eerste helft van... Nou, het is ook wel aardig om je carrière in twee, uh, twee delen te maken. Ja, natuurlijk, maken. Dat natuurlijk. Dat leuk. Ja, ja, Alleen met pensioen is een beetje... Pensioenbreuk, hè? Maar ik zat ja. al net al goed. Het bleef van mij doorlopen. Ongelukkig. Dat was het sociaal plan in de tijd. O oh ja, precies. Dat zat maar toen uh, nog wel goed. Dat is bij het mij. Het was nu... natuurlijk een, een beetje een gore wisseltruc Om mensen uh, ja, ja, ja. werkloos te maken om anderen. Aan werk te helpen. Ja, dat dat een... is natuurlijk verplaatsen van werkloosheid. Ja, precies. Dat heb je helemaal gelijk in. Jelle, we gaan even terug naar het mysterie van Emily. Wie denk ja, die... jij, of wat denk jij dat het is? Ik dacht de Partij van de Arbeid, die jarig is. Die 65, is... toch? Ja, oh, hoe lang duurt het voordat iemand zegt... hou er nou maar eens mee op? Moeten mensen zich die vernieuwen? Die is een jaar ouder dan ik. De PvdA. Ja, de PvdA. Ja. Ja. Goh, nou... Eh, uh, uh, uh, uh, uh, moeten ze zich opheffen? Ja, moeten ze zich opheffen, Jelle? Nee, toch? Eh, wat? Moeten ze, moeten ze zich vernieuwen? Of wat moet de PvdA doen? Eh, uh, doorgaan. Doorgaan, hè? Ja. Doorgaan. het is echt Stuk doorgaan en dan uh, komt het wel goed. Dat nee, hoop ik ook, dat hoop ik ook. Nou, Jelle, daar ben ik helemaal met je eens. Maar ik, ik vind het heel jammer, maar het is hartstikke fout. Ach, toch. Het is helemaal fout. <laughs> <hijen> maar dat maakt helemaal niet uit, want ik vond het leuk om even nee? met jou gesproken te hebben. Oké. Okay. En ik wens jou uh, straks een uh, goede rit uh, naar Amersfoort. Ja, ik uh... heb de hond bij me ook. Oh, gezellig. Wat voor hond heb je? Die komt uit Albanië. Oh! Zijn vader was daar een wilde hond. Want ik doe uh, twee keer per jaar een hulptransport voor de doel. Ja. En dat vind ik gewoon leuk. Ja. Uh, dan rij je vrachtwagen veel met spullen naar Albanië. En heb je die hond opgepikt. Ja, mijn hond was daar kwijtgeraakt, of onze hond, oh. was daar kwijtgeraakt. En toen is deze hond, maar deze hond, ik kan hem haast niet loslaten. Want dan rent hij terug naar Albanië. Nee, meen je dat nou? Vanaf, 19, vanaf 1999 hebben hem. Ja. Maar zijn vader was een wilde hond. Zijn moeder was een Duitse, Duitse staande. Ja. En die vader, die... Daar lijkt hij sprekend op en hij heeft die zwerfgene, heeft hij van hem echt overgeërfd. Maar het is hartstikke leuk rond. Ja, hoe heet hij? Hij heet Prego. Prego, is... zeg eens, eh, ligt hij nou te slapen of ligt -ie, zit hij mee te luisteren? Ja, ligt hij te slapen. Prego, Prego. Roep hem eens. ja Prego. En hij. Pavotje, eh, hij is. Eh, Prego is in het Italiaans. Alsjeblieft, hè? Bieten. Ja, bieten, bieten. Ja, prego, prego. Ja, prego. Hé, hey, lieve, lieve Jelle. Ik Ja, prego, reed. prego, inderdaad. Hey, Jelle, ik moet ja. jou gaan afsluiten, want we moeten nog het spel doorspelen. Want, we hebben ja, nu, ja. He, want het is nog niet geraaid, nee, dus nee, we nee. gaan het volgende. Hartelijk bedankt. Ja, oké. Okay. Ja, maar dat het was fout. Hè. Ja, het was helemaal fout. Hè. Jelle, hé, hey, misschien bel je nog terug. Hè. Doei. Ja, oké, okay, hoi. da. Hier komt het tweede fragment. Hij gaat door in een strak tempo, met steeds dezelfde boodschap... in een wat andere verpakking, wars van succes. Succes is eigenlijk een begrip buiten zijn territorium. Met succes kan je niks. Succes is een abstractie. Het ware leven, daar gaat het om. Het ware leven. Je hoeft er alleen maar een beetje oog en oor voor te hebben. En dan kan je aan de slag. En zo zit het systeem dus in elkaar... We zijn allemaal gezegend met een brevet van onvermogen. En soms willen we graag dat iemand ons dat vertelt. Daar worden we heel even erg gelukkig van. Ik vind het een hele mooie omschrijving. Als je weet wie het is. 0800-1121. En uh, we gaan weer naar luisteren. Oh ja, TV on the radio. Hè? Dat is ook een mooie plaat. Nine Types of Light. Hier nummertje. It feels alright 'cause I shake my bottle and I suck my sweat and I love how I'm living 'cause I cough my fill. But I can't stop thinking how it's all gone wrong. Then the cracks will be obvious before too long. I've abused my position and it cost my friends. And if the world keeps turning, I could do it again. What's the matter with your next door neighbor? I heard he hides sex, drugs, and danger, but you can kick it with a complete stranger. I think I. My repetition is this, my repetition. Billers, wat krijgen we nou? Wat is dat nou? Wat is dat nou? Ik heb gezellig met André zitten kletsen. En, uh, en, en vooral met Jelle natuurlijk. En toen zijn jullie natuurlijk uh, luisteraars het spoor bij zich geraakt... over wie of wat het ging. Maar uh, nou, dat is toch wat. Niemand die mij belt. Hier komt Dirk. Hij doet al jaren niets anders dan zijn eigen twijfels verbeelden. En dat doet hij als geen ander... Wie kan zulke dialogen bedenken? Dialogen zoals ze elke dag in ieder restaurant, op elk terras... en in elke auto gehoord kunnen worden. Woorden waarmee we ons eigen continue falen proberen uit te leggen. Te vergeefs. Hij is nauwelijks veranderd in al die jaren. Speelt nog steeds een blaaspartijtje in dat orkestje. Verlaat Manhattan liever niet. Alhoewel hij voor de laatste titels naar Engeland en Spanje en Frankrijk uitweek... Hij levert meters film af volgens een streng schema. Soms briljant, altijd goed. Die bril van hem is trouwens weer helemaal in de mode. Niet dat hem dat iets kan schelen. Nou, ik heb het nu bijna cadeau gegeven. Dus bel eventjes, dan krijg je een knijpkartje. 0800-1121. En uh, gaan we gaan eventjes een lekker nummertje van, van vader Tjokadalia draaien. Dat is heel kort, dus snel bellen. Het was kort maar krachtig, en nu weet natuurlijk iedereen het, en uh, ja, Marleen was de eerste die belde. Dag Adelientje. Ja, hallo. Ja. Je klinkt een beetje ver weg. oh ja? Nou. Ja. Eh, nee, dat kan niet. Nou, ik zit helemaal in Hilversum. Ja, nou, je klinkt alsof je over de bergen zit. Nou, dat, ja, dat is in die te nu, telefoonlijnen. Nu, nu hoor ik je helemaal niet meer. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, ja. Oké, okay, goed. Zeg, alles goed, Marleen? Ja hoor, ja. Nog iets, nog iets leuks ondernomen? Uh, ja. geen, geen, geen dingen van belang. Nee. Nee, nee. Hm. Niet, niet dingen waar ik nou de natie mee kan oh. uh, schokken of plezieren, denk ik. En, en hoe het weer? Zeg eens ik iets zinnigs het... over het weer. <laughs> ja. ja, ik ben een zekerheid. Ik kan namelijk niet tegen warmte. Oh, dus ik zeg altijd tegen mezelf, zodra het weer oploopt, van... Niet zeuren, ja. He, die, die verleden week was het geloof ik... toen het zo beeldig schoon was. Ja. Maar wees blij dat het lent is, en dat ben ik ook. Ja, het is hartstikke mooi. Alleen ik vind het nou toch wel, ik, ik, dan krijg ik het weer benauwd van al die plantjes. Ja, dat is ook zo. En de, en de, de prijs van de pieper straks. Oké, okay, ja. <lacht> nou, ik zou je zeggen, ik reed door de, de, de boeren klagen ook, van dat, dat graan, dat, dat is nou Ja, dat is goed. afschuwelijk. Dat is die landbouw ah, nee, die daarvan afhankelijk is. Dat is ah, nee, altijd weer is... verschrikkelijk als die met de handen in het haar komen te nee. zitten. Hé, hey, uh, jij, jij hoeft eigenlijk bijna niet te zeggen wie het is... maar zeg het toch maar even wel. Woody Allen. Ja, Woody Allen, of course. Het is weer mooi omschreven. Dus blijf aan de lijn, Marleen. Thomas ik... noteert nog eens je Blijf gegevens. aan de lijn. Is het goed met jou? Ja, met mij gaat alles goed. Oké, okay, ik, ik ga Thomas meteen even vragen over vorige week... over, uh, uh, hoe heet hij nou? Uh, Laurence Joensen? Ja. Goed, hè? Want ik heb geen computer, dus ik kan niet op internet iets bestellen. Oh! Maar ik vond dat wel... Erg leuk, ik wil dat zo'n cd'tje. Ja, precies, ja. ja hoe, uh, oh, je hebt helemaal geen internet. Nee, ik ben een volslagen digibate nog. Oh, oké. Okay. Nou, daar mag Thomas even over nadenken. Die gaat iets Ik uit, die is gaat het mijn over. oude dag na te denken over het beginnen aan een computer. Nee, <laughs> nee, nee. nee. Oké. Okay. Hé, hey, liefje, leuk je weer even aan de lijn gehad te hebben. Yo, dag meis. Marleen. Tot de volgende keer. Doei. Dag. Oh. Ja, ik had het kleine plaatje. Dat is ook een gek plaatje. Doe maar. Dat was Tines Plotseling. Die had natuurlijk dit nummer nagemaakt nage, uh, uh, van uh, Tiny Tim, hè? Die had het... Uh, through, the, through the Tulips. Nou, uh, dat gaat iets anders. Um, uh, zet die kwantiek uh, maar lekker onder mij. Want uh, we gaan heel rustig uh, dit uh, uur afsluiten. En dan gaan we ons helemaal weer gereed maken voor uh, het koude Rusland. Dan gaan we naar die heftige verhalen luisteren van Yevgeny Onigin. Ja, tot zo...